Goedemiddag, ik ben Caspar Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie en het OM zijn bezorgd over de veiligheid van prinses Amalia en premier Rutte. Volgens de Telegraaf zijn er signalen dat er georganiseerde misdaad mogelijk een ontvoering of aanslag voorbereidt. Daarom is hun beveiliging flink opgeschroefd. Prinses Amalia is net begonnen met studeren, maar voor haar eigen veiligheid woont ze voorlopig niet in haar studentenhuis in Amsterdam. Volgens de Telegraaf zijn er ook zorgen over contact tussen Ridouan Taghi en Mohamed B, die een levenslange straf uitzit voor de moord op Theo van Gogh in 2004. In Haarlem is vanochtend een vrouw doodgestoken. Dat gebeurde in een flat in het noorden van de stad. De politie heeft een verdachte opgepakt en kan nog niet vertellen wat er precies is gebeurd. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen bij aardverschuivingen die zijn veroorzaakt door zware regen. Ook zijn er zeven mensen gewond geraakt. Naar zes mensen wordt nog gezocht. Op beelden en lokale media is te zien dat reddingswerkers met hun blote handen zoeken naar overlevenden. En in Engeland zijn ze druk bezig met de voorbereidingen voor de begrafenis van Queen Elizabeth. Die is pas maandag, maar vanochtend hebben honderden militairen alvast geoefend real sense of excitement that we're taking part in something quite so special that for all of us will probably be one of the most momentous parades of our careers and probably one of the most momentous days of our lives. Sommige toeschouwers hadden extra vroeg hun wekker gezet om een kijkje te, te nemen I know the queen's not here but say goodbye because I won't be here for the real thing it was beautiful to see it in the dark hear it the drums they go right through you it's quite emotional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 met uh, deze single van uh, Shaka Khan Werd het even na twee uur. De Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer hoor, op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag. En uh, Benno zit uh, tegenover mij. Goedemiddag Benno. Hey Robby. Hey, goedemiddag. Ja, zijn we weer. De week ja, weer was. overleefd. Nou inderdaad. De nou een Jongen jongen jongen. Ja ja. Het was even wel uh, een peddel hoor. Naar het dorp. Want er staat een stevig windje. Ik heb het even nagekeken. Zes, Je had hem een beetje zes... tegen hè. Ja. Ja. Paul tegen. Zes boven voor is het momenteel. En we hebben hier in de studio um, een webcam aanstaan voor het strand. Uh, nou, dat is onze eigen. Ja, even, even tussendoor. De, de Studio Cam die doet het niet. En daardoor kon uh, afgelopen weken Rob en ik onze baard laten groeien. En onze, uh, We zitten hier met ongekamde haren. Ja, ja. Je wil het niet weten. Echt. Uh, wees maar blij dat hij het uh, niet doet. Uh, ja, nu. precies. Jeetje, minetje. Oh. Dus, uh, nou ja, uh, dat is al wel. Uh, in ieder geval terug naar het strand. De, die uh, webcam doet het wel. Dan kunnen we prachtig het strand van zien. En oh, kijk eens even. Daar wordt even ontzettend veel surfen. Want ja, het is natuurlijk een fantastische wind. En dat levert in ieder geval in Amuiden toch wel weer problemen op. Dat er, even kijken, 3 over 1 werd een groot alarm geslagen. Omdat er um, uh, uh, spullen werden, surfuitrusting gevonden en verloren. Zo was de melding. En daar werd op alle beschikbare reddingsboten... werden daarop gealarmeerd. En Wijk aan Zee, muiden. Uh, eens even kijken. Reddingsboten van Wijk aan Zee werden ook allemaal gelanceerd. En Zalvoort ook en, nog uh, erbij? En, ja, de SAR-helikopter ook gelanceerd. Uh, eens even kijken, ja, uh, dus... Uh, ja, men is op zoek naar een server die mogelijk in de problemen is gekomen. Nou, als daar nieuws over is, dan hoor je het uiteraard bij ons. Ja, en ondertussen genieten wij natuurlijk van het mooie weer, het lekkere windje en de aangename temperatuur. Het zonnetje schijnt straks meer om half drie over het weer, Benno, toch? Ja, ja, ja, ja, straks krijgen we nog meer nieuws van het weer. Natuurlijk met vooruitblik voor de komende 14 dagen. Oké, okay, wat doen we nog meer uh, in de oh ja, uh, tijd? <laughs> ik ben zo vol van dat ik zit zo <laughs> naar die webcam te kijken. Ja, we, gaan, uh, nou, we blijven eigenlijk dicht bij huis. Um, dus bij de Duinen, laten we het zo zeggen. Want uh, Stichting Duinbehoud bestaat dit vandaag, precies vandaag, 45 jaar. En oh jee, het is ook vandaag de dag van de duinen. Er is elke dag wel wat, hè? dus uh, vandaag is het dus de dag van de duinen. En we gaan daarom praten met Mark Janssen, de directeur van deze stichting, over, uh, en, uh, nou, over die 45 jaar. Jaar voor jaar gaan we even doornemen. <laughs> um, Als 45 een... jaar, ja, nou, ja, <laughs> zijn we wel even <laughs> bezig. Ja, erop. Uh, dan gaan we om... Kwart voor drie gaan we praten met Martijs Broers. En Martijs is uh, dirigent van het Kennemer Jeugdorkest... omdat zij audities gaan organiseren. Daar kregen we een persbericht van binnen afgelopen week. Een talentvolle muzikant worden gezocht. Uh, dus daar, nou, het en waarom van uh, het uh, Kennemer Jeugdorkest... Dus heb je misschien een viooltje ergens liggen... een fluit, een uh, whatever... Luister. Ja, ik heb wel een er... fluit, maar... Uh... <laughs> ja. Maar dus dan uh, moet je even blijven luisteren... en dan weet je hoe je op kan geven... of in ieder geval auditie kan doen... want dat is natuurlijk op zich, op zich al... een hele uh, heel leuk lijkt mij dat. Dus zeker, ja. dat uh, om kwart voor drie, uh, Benno. Dat om kwart voor drie. Helemaal nou. goed, nou, tussendoor... draaien we uiteraard ook uh, lekkere muziek. Het is uh, zaterdagmiddag. Uh, geniet lekker van het weekend... En als je aan het werk bent, uiteraard werkt, zou de radio aan. Hè, de lokale omroep uh, CFM. We zijn er al uh, 32 jaar hier in Salford En daar zijn we beren trots op. No Vandaar ook een beetje vrolijke muziek nu van The Four Tops. Hier zijn ze met Don't Walk Away. Dat waren de voortoops en uh, Don't Walk Away. Zodatelijk gaan we praten met uh, Mark Janssen van Stichting Duinbouw. Met eerste, This Amusing still, still holding on. Drag money through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told you thrilled you want me dead. And said that I did everything wrong. You're not wrong Well, I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on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 Buiten een lekkere gouden oude draaien we ook uh, de nieuwe muziek voor je. Dit was Louis Capaldi en 4 uh, Me inderdaad de plaat uh, die op dit moment uh, de hitparades uh, uh, heeft uh, veroverd. Oh ja? Jazeker. Nou, ik had het net over uh, CFM uh, al 32 jaar. Hè? De stichting ja. Zandvoortse Omroep. Ja. Zoals dat uh, zo mooi heet. Uh, en uh, we hebben aan de telefoon Mark Jansen. Maar die bestaat al een stukje... Uh, althans, we hadden Mark Jansen. We hadden Mark Jansen. <laughs> ja, die bestaat een uh, stukje langer. We hebben het over uh, Stichting uh, Duinbouds. Maar we gaan hem even opnieuw bellen. Want uh, ja, dat gaat even niet, uh, niet helemaal goed. Uh, kijken of we nog uh, een verbinding kunnen krijgen met uh, Mark. Want uh, ja, we willen natuurlijk wel weten hoe het allemaal gaat. Hè, in die 45 jaar dat ze uh, nu uh, bestaan. En uiteraard ook het nieuws over de duinen en de dag. dag van de duinen. Nou, daarvoor hebben we aan de telefoon Mark Jansen. Goedemiddag Mark, welkom in de uitzending. Hallo Mark. Oké, hey, dat is merkwaardig. Dat is heel merkwaardig. <laughs> nou, dan gaan we even een plaatje draaien. Ja, dat, kijken, dat denk ik ook. Want anders uh, zijn we al de hele tijd uh, bezig. Ja. ja, Het gaat even niet lukken, wat vreemd. Ja, ik weet goed. het goed. niet. We proberen hem nog een keer zo dadelijk uh, met uh, Mark. Maar ja, die is al bijna zover hè. Ja, zonnetje schijnt lekker. Maar een behoorlijk wind. En dat betekent dat we weer de herfst in gaan. Oh. Ja, het uh, gure weer komt er weer aan. En dan is echt de uh, summer is over.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 Mooi het weer denkt dan uh, op dat moment, hey, summer is over, nou in Zandvoort niet. Nee. Want de zon gaat steeds meer uh, schijnen op dit moment. Heerlijk. Je hoorde uh, inderdaad uh, Gauw Housinger van uh, Dusty Springfield en de summer is over. Nou, we gaan het uh, nog een keertje proberen met uh, Mark van de uh, stichting Duinbouds, want uh, die bestaan uh, 45 jaar en uh, uiteraard ander nieuws van de stichting. Uh, we gaan het nog een keer proberen, Benno. Ja, goedemiddag Mark. Ja, goedemiddag. Ja, fijn, kijkers. Ja, nou. de verbinding is gelukt. Ja, het is duurde uh, ja, even. Duurt even maar, even ja. wat de kabels aan elkaar knopen, Mark. Maar het is gelukt. Um, ja. Nou, Mark, allereerst gefeliciteerd natuurlijk met jullie 45-jarig bestaan. Um, en um, en de dag natuurlijk de dag van de duinen. Dat is natuurlijk ook een feestje waard. Uh, ja, dankjewel. He, hebben jullie daar allerlei activiteiten voor georganiseerd voor die dag van de duinen? Ja, we organiseren rond dit weekend allerlei excursies langs het duingebied. Uh, om mensen te laten zien hoe mooi die duinen zijn met al die planten en dieren. Ja. En vanochtend zijn we bij elkaar geweest met een hele grote groep mensen in uh, Naturalis in Leiden. Ja. En we hebben een aantal thema's besproken wat, uh, wat onze successen zijn geweest de afgelopen jaren. En hoe we de komende jaren verder kunnen gaan. Met het beschermen van de natuur in de duinen. Ja, oh, jullie jullie een klein uh, symposium als het ware gehouden. Ja, een symposium. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En, en de activiteiten in dit uh, morgen ook begrijp ik uit je, uit je verhaal. Ja, de excursies zijn gespreid. Ik ben zelf gisteren op pad geweest met een uh, groep mensen over het Kennemerstrand en de Oké. Okay. En vandaag gaan een aantal groepen op pad en morgen ook weer. En uh, ook hier in deze regio, we kennen mijn Weer? Uh, ja, volgens mij waren er ook excursies in Zandvoort. Oké. Okay. Maar ik ken niet het hele programma uit mijn hoofd. Nee, dan, dat uh... snap ik. Nee, want het, <laughs> het is vrij omvangrijk hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. Zeg Mark, in die 45 jaar zijn jullie ook, uh, um, ook in Zandvoort geweest... en hebben jullie ook eens een keer um, een bijdrage geleverd aan het park. Wat is het verhaal daarachter? Ja, dat is een heel leuk verhaal. Ik werd op een gegeven moment uh, gebeld door een aantal mensen. Die zeiden van ja, en het park, daar gaat het achteruit met de natuur... En dat moet er dan we daar gebeuren. Dus toen heb ik contact gezocht met uh, de bewoners van die kleine bunkertjes hier staan. Ja. En gevraagd aan die bewoners, nou kan ik jullie helpen met het uh, beheren van de natuur? En dat, dat, dat werd, werd ik warm onthaald. Ze vonden het fantastisch. En we hebben toen uh, samen een uh, natuurbeheerplandetje opgesteld. En ik ben nu twee jaar lang met die bewoners in de weer om die natuur er goed te beheren. Uh, ik ga binnenkort een afspraak maken om samen met ze uh, een stukje van het dijgebied te maaien. Oké. Okay. Uh, dus we zijn bezig met het onderhoud van het groen en om het, uh, die mensen naar de zin te maken ja. en ook om de natuur overeen te houden. Oké, okay, dus dat loopt nog. Dat, ik dacht dat het een verhaal was uit het ver verleden, maar dat, dat is een project wat nog loopt. Nou, in het verleden heb ik een keer samengewerkt met de bewoners toen er sprake was van uh, het verlengen van de herman Oké. Okay. Die ging dwars door dat uh, bunkerdorp heen. Ja, ja. En uh, wat, zijn er zijn grote veranderingen in het kostverlorenpark uh, gemaakt? Of, uh... Ja, wat je ook ziet in het kostverlorenpark is enerzijds uh, als gevolg van de stikstof uh, via de luchtverontreiniging groeit het gebied helemaal dicht. Ja. Maar er zijn in het verleden ook uh, problemen geweest met de hondenuitlaat. Oh ja. Uh, mensen beschouwen het gebied als een uh, vrije hondenuitlaatplaats en is het natuurlijk helemaal niet. Het is inmiddels uh, allemaal particulier terrein. Oh. En uh, ja, de mensen die daar met een hondje komen... moeten netjes de poep opruimen. Ja. En daar wordt ook op gelet door de bewoners. Ja, ja, oké. Okay. Dus de, de, wat dat betreft... Uh, is zeg maar de, de bemesting van dat stukje duin... Is een stuk minder geworden. Ja, we proberen het wat in de hand te houden. En daarnaast uh, hier en daar wat maaien... wat uh, struwelen weghalen, wat schuiken weghalen... om de kruidenvegetatie een kans te geven. Ja. Wat de dat... planten. Maar dat is wel iets van een lange adem, denk ik dan, hè? Ja, dat moet je elk jaar weer doen. Ja, ja. Uh, ja. Oké, okay, hartstikke leuk. En, en helpt, uh, praktisch gezien helpt Stichting Duinhoud de bewoners daar ook mee met materialen en machines? Uh, ik neem zelf elk jaar een uh, bosmaaier mee. Oh, ja. ik help ze met wat uh, harken en uh, ja, om, om de zaak goed te onthouden. Ja. je ja. jullie nog een feestje geven in, uh, vanwege het 45-jarige voor, voor jullie zelf? Nou, geen uitgebreid feest hoor. Nee? Wij besteden ons geld meestal aan gewoon natuurbeheer. Oh ja, oké. Okay. Leuk. Maar ik heb net wel een, uh, een lunch aangeboden gekregen... na afloop van het uh, symposium, ja. Nou, hartstikke fijn. Nou, Mark, nou, nog 45 jaar erbij. En uh, wat dat betreft uh, denk ik dat jullie uh, goede zaken doen... Uh, of goede dingen doen voor, uh, voor de duinen. Ja, um, we, lekker, we werken lekker verder aan uh, het mooie maar houden van de natuur. Zo ja. is dat, zo is dat. Nou, nogmaals gefeliciteerd. En, uh, en dankjewel dat je even in de uitzending wilde komen... voor, uh, voor een toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Goed, da joe, dag. Dat was uh, Mark Jelsen inderdaad van uh, Stichting uh, Duinbouw, 45 jaar. En uh, ja, ze doen uh, goede zaken met, uh, met de duin en houden alles goed in de gaten. Dat het uh, allemaal uh, netjes blijft ook. Hè? Het gebied hier uh, rondom Zandvoort. En hier is uh, Rick Ashley zo uh, dadelijk het weer trouwens. Never gonna give you up. In de jaren tachtig was hij enorm populair, deze Rick Ashley, We noemden hem altijd Rick Asshole. Ik weet ook niet ah, waar hij ah, van ja, echt, echt hè. Weet je, een beetje in de, de piratentijd en dergelijke nog... Uh. Ja. En uh, never gonna give you up, een lekkere klassieker. Nou, ben je nog uh, op tijd uh, geweest met je overhemd? Uh, ja, ja vorm, heb of, ik heb net de uh, laatste knopjes dicht. Ik ja. neem even nog een scheerapparaatje. En we gaan even zwaaien. Dag geleden, Ja, de webcam doet ja. het weer uh, met dank aan de technische dienst uh, ja, daarvoor. Ja, precies. En um, nou, nu even het weer. Uh. Nou, nou, daar komt je aan. Hoppa. <sleukkig> Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien de, de komende dagen, Benno. Ja, ricoweer.nl, die heeft een nieuwe website. En uh, daar staat het allemaal heel kort en bondig. Daar houden we natuurlijk van bij de radio. Er trekken dit weekend talrijke buien over de Randstad. Soms regent het stevig door, maar dan is het weer droog en schijnt de zon. Nou, dat is zoals vanmiddag hier in Zandvoort. De temperatuur houdt niet over en wordt het oh, dan ook niet warmer tussen de 15 en 16 graden. Na het weekend neemt de buigheid... Af en langzaam wordt het dan ook weer warmer. En hier in Zandvoort, dan kijk ik even op onze eigen website... stijgt de temperatuur komende week naar maximaal 18 graden. En dan heb ik het over donderdag en vrijdag en zaterdag aanstaande. En dan wordt het weer wat koeler. Um, eens even kijken. Stuim... Uh Vandaag een onstuimige dag natuurlijk. Met talrijke buien, stevige wind. Daar wilde ik naartoe. Het is 6 voor. En hoe zit het dan met de wind voor de komende dagen? Morgen 5 voor. En dan zakt hij naar 4 en 3 boven in de komende week En dan blijft het een beetje tussen hangen. Ja, en het uh, blijft een beetje regenen, hè, volgens en, mij. en dan uh, blijft een beetje regenen. Nou, dat valt wel mee. Het is uh, volgens de verwachtingen op onze eigen website... is het uh, hier in Zandvoort dinsdag, woensdag en donderdag, vrijdag droog. En dan volgend weekend begint het weer te regenen. Maar dan nog geen grote hoeveelheden van 1 tot 4 millimeter. Dus dat valt dan ook allemaal wel mee. Uh, dus even kijken. Nou, uh, dames en heren. Uh, Daarmee heb ik het eigenlijk alweer gehad voor de komende week. Uh, dus helemaal uh, goed. Nou mooi, de nieuwe website van uh, Rico. Uh, wat, uh, wat, uh, wat is het adres daarvan? RicoWeer.nl Hé, hey, dat is makkelijk. Uh, ja. Dus voor meer weer ga je naar RicoWeer.nl Dat was het weer. En wij gaan weer door met uh, de muziek en uh, ja, weer een hele lekkere single. Hier is de uh, police in every breath you take. Een van de grootste hits van de police. Hoor hier every breath you take. Ja, je moet je weer trouwens, daar hadden we het net over Benno, ja. weer voor allerlei dingen gaan aanmelden. Ja, zeker. Want er zeker. gaat weer het een en ander gebeuren en uh, ja, ze willen wel weten dat je er aan mee gaat doen. Ja, je, en dat, een van die evenementen, ja, Zandvoort staat altijd bol van evenementen, is het uh, Zandvoort Art en je kan je aanmelden tot 26 september, want op zaterdag 15 en zondag 16 oktober, dat wordt ook een hele drukke maand, die oktobermaand, staat Zandvoort in het teken van kunst, op diverse locaties in het oude Vissersdorf zijn werken te zien van kunstenaars. Kunstenaars die delen die deel willen nemen aan dit evenement... kunnen zich tot 26 september aanstaande aanmelden. Zandvoort kent schrijvers, dichters, kunstenaars, muzikanten en ondernemers. Tijdens Zandvoort Art combineren we het beste wat Zandvoort te bieden heeft. Horeca en cultuur gaan uitstekend samen. Daarom vind je tijdens Zandvoort Art niet alleen werken... in Zandvoortse musea en ateliers, maar ook bij diverse ondernemers. In winkels, restaurants, hotels, kerken en leegstaande gebouwen... Oh, hebben we die in Zandvoort, leegstaande gebouw? Ken jij er een? Nee, nee, ja, nee ja, ik denk de oude Mariënschool. Uh. Oh ja, oké. Okay. Um, nou, dat is natuurlijk altijd wel een ruimte waar je heel veel in kwijt kan. Wilt u meedoen als kunstenaar? Meldt u dan uiterlijk 26 september aan voor dit unieke evenement. Uh, heeft u een geschikte expositieruimte of wilt u een workshop, workshop organiseren? Dan zien wij dat ook graag tegemoet. Kosten voor deelname is 25 euro. Hiervoor wordt onder andere een pacht, prachtige catalogus gemaakt waarin alle deelnemende kunstenaars en activiteiten vermeld worden. Cultuur verbindt eh, cultu Zandvoort Arts is een cultuurevenement om zoveel mogelijk mensen op een veilige manier op de been te krijgen en te laten genieten onder het genot van een kunstmenu en een kunstzinnig drankje of muziek. Uh, kijken, uh, nou, daar, misschien uh, moeten we de radiostudio uh, Ja, bestellen. ja dat klinkt ja, wel goed. Ja, uh, een hapje en een drankje uh, erbij, uh, Benno. Ja, moeten ze hm. wel mezelf meenemen. Uh, dan kunnen ze natuurlijk uh, naar een gedicht of een verhaal luisteren. Het kan allemaal. Wilt u uh, eens even kijken? Dat hebben we allemaal gehad. Nou, uh, aanmelden. Uh, dat kan naar uh, Zaltfortart.nl. En eens even kijken, is er nog een website? Nou, ja, zandvoortart.nl. Daar is een website en daar kan je het allemaal terugvinden. En Zandvoort Art wordt mogelijk gemaakt door Rotary Zandvoort... ...Gemeente Zandvoort en Holland Casino. Zo is het, ja. En ook voor de evenementen kan je je weer uh, gaan uh, aanmelden. Maar daar hebben we straks wel even over. Want, uh, wat gaan we zo dadelijk doen, Benno? We gaan straks uh, even uh, naar nou, een andere kunstvorm. En dat is muziek maken. En dat is voor degene die tussen de 14 en 20 jaar is... Die kunnen, zich, uh, die kunnen auditie gaan doen bij het Kennemer Jeugdorkest. Daar hebben ze nog nieuwe mensen nodig. En uh, nou, Dat is een geweldig verhaal van wat die, wat die allemaal doen. Die gaan op vakanties en, uh, en, nou, enzovoorts enzovoorts. En een, een buitenlands reisje elk jaar ook even. Dus uh, dat gaan we straks vragen hoe dat zit aan Matthijs Broers... de dirigent van het orkest. Maar eerst de 5 Seconds of uh, Summer... Het is wel mooi als je steeds weer een jaartje ouder wordt, hoor. Anders uh, heb je toch wel een probleem, denk ik. Five Seconds of Summer, hoor je. En uh, Older nog een lekkere gauw houden. En dan, uh, ja, dan gaan we contact opnemen met uh, Matthijs Broers. Dus blijf luisteren. Uh, zo extra die stereo-effecten. Links en rechts is helemaal gescheiden. Zo ook bij uh, Big Girls Don't Cry inderdaad. Frankie Valli in the Four Seasons uh, waren dat. Nou, van uh, Frankie Valli uh, in the Four Seasons gaan we over naar uh, Martijs, uh, Benno. Ja, Martijn's Broers, uh, goedemiddag. Martijs. Ja. ja, daar ben je. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Hartstikke fijn. Matthijs, uh, jij bent dirigent van het Kennemer Jeugdorkest. Maar het is eigenlijk Jeugd-Symfonieorkest, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. En waar zit het verschil in ja, ja, ja. Tussen, ja. Tussen, een orkest, ja. tussen een orkest en een symfonieorkest? Um, uh, nou ja, eigenlijk. eigenlijk uh, uh, orkest kan ook zijn blaasorkest, bijvoorbeeld, ja. of alleen strijkorkest. Ja. En uh, wij hebben dan een, uh, een combinatie. <clears throat> en, uh, dus er zitten blaasinstrumenten zoals uh, fluiten en clarinetten en trompetten. Um, en dan hebben we uh, daarbij strijkers. Dat zijn violen, altviolen, cello's en contrabas. Uh, maar dan hebben we ook nog bijvoorbeeld een harp en uh, uh, ook nog slagwerk. Oké, okay, zo, als je me nou... Dus dat is ja, echt het, het, het complete uh, uh, lijstje zit erin. Dus jullie kunnen het dak eraf blazen als het ware? Zeker, ja. Oké. En wat voor muziek spelen jullie? Uh, alle, allerlei uh, soorten en stijlen. Oké. Okay. Uh, ja, we vinden, we vinden het leuk. Het is een orkest uh, voor uh, jongeren tussen... 13 en nou zo'n 18, 19, 20 jaar. Ja. Um, en uh, we spelen we spelen echt alles uh, van barokmuziek. Dat is oudere muziek uh, uit de 17e eeuw. Oké. Okay. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld musical uh, en, en we doen ook uh, afgelopen zaterdag hebben we uh, optreden gehad met een rapper. Oh, met een rapper. Ja, dus dat, dat, uh, dat kan allemaal wel uh, voorkomen. Eén uh, keer per jaar uh, spelen we op 4 mei uh, in uh, de Hout. Dat ja. is uh, het herdenkingsconcert. Ja. En dat concert dat sluiten we altijd af met een uh, beroemde popartiest... Oké, okay, oké. Okay. Dus daar hebben we bijvoorbeeld een, een paar jaar geleden met Roel van Velzen gespeeld. Ja, oh, wel leuk, ja. Uh, ja, ja, ja. Dus dat, uh, nee hoor, alle, aller, allerlei stijlen. En uh, uh, dat, dat uh, wordt ook samen met de orkestleden, wordt dat, wordt dat bepaald. Oké, okay. oh, dus de orkestleden hebben een stem hierin. Die hebben absoluut een stemmering, ja. Ja. ja. ja, ik ja. dacht dat, het, ik denk de dirigent, die bepaalt dat. Maar, maar het is wel voor jou natuurlijk een stuk makkelijker als je denkt van nou ja, als de uh, jongens en meisjes dit willen, dan, uh, dan doen we dat gewoon. Nou ja, daar komt mijn rol dan, dan, dan uh, om de hoek. Uh, want op het moment dat er wensen geuit worden waarvan ik zeg van, ja, dat is gewoon echt te moeilijk. Ja ja. Uh, kijk, ze, ze, ze hebben nog maar een paar jaar les, hè? dus dat dus, uh, uh, betekent dat er ook weer een verschil tussen zit. Uh, iemand die 30 is, die speelt op een ander niveau dan iemand die 50 is. Ja, ja, ja. Toch, toch schrijf je in het persbericht over, uh, over gevorderde muzikanten. Ja, ja, ja. ja. ja want we hebben wel uh, dat, we, dat we iedereen graag even aan het begin uh, willen horen, ja. wat, hij, wat hij op dat moment kan. Ja ja, ja, ja, ja. En uh, uh, ik, ik zou ook uh, luisteraars die zeggen: van nou, ik, uh, ik zou het zelf wel, wel leuk vinden om mee te gaan spelen. Of ik ken niemand. Ja. Uh, uh, geef alsjeblieft een tip. Laat ze contact opnemen. Uh, uh, Dan dat, uh, komen we er altijd uit. Ja. Um, want we, het gaat, gaat ons als orkest erom dat iemand een ontzettend leuke tijd heeft. Ja uh, nee. Maar dat hij dus ook wel de uitdaging krijgt om uh, uh, uh, uh, door te studeren... Uh, ...op een hoger niveau te kan, uh, kan komen. Ja, ja, ja. En Matthijns, uh, uh, waarom hebben jullie eigenlijk... Uh, nee, laat ik even een andere vraag stellen. Uh, auditie doen lijkt mij eigenlijk best spannend. In wat voor sfeer geschiet dat uh, dan? Is het een, uh, met het hele orkest erbij of, of nee, is het heel ja, kleinschalig? Ja, dat is, dat, is, dat is heel kleinschalig. Ja. Um, en we hebben van tevoren ook altijd even contact met, uh, met iemand die komt, uh, komt voorspelen. Um, we weten dat uh, voorspelen, dat er, er zijn de meesten die zijn nou eigenlijk best wel zenuwachtig. Ja. Maar dat, dat, dat zeggen we ook gewoon. Hè? Van, uh, dat is normaal. En uh, uh, als je eruit raakt, nou gewoon doe je het nog een keer. Het gaat ons niet om uh, de momentopname. Maar meer om uh, even te kijken van, oké, okay, um, uh, wat kun je op dit moment? Ja. En um, wat kunnen we daar uh, samen uh, de komende jaren? Ja, ja, ja. ja. En um, nou ja, het is een vrij groot orkest, hè. 30 tot 50 uh, muzici uh, ja. hebben ja. jullie normaal gesproken. Wat, en, maar wat zoek je op dit moment? Nou, we hebben eigenlijk voor, voor heel veel spelers hebben we, hebben we plek. Um, uh, Strijkers, ja, daar kun je eigenlijk nooit genoeg van hebben <laughs> Oh nee. <laughs> nee, nee, nee Nee, want dat, dat vormt echt de basis hè? Okay. Dus is, uh, uh, als er jongeren zijn die, die al een paar jaar een viool spelen Of altviool, of cello, of zelfs contrabas. Uh, dan ben je sowieso natuurlijk altijd, uh, altijd van harte welkom. Oké. Okay. Uh, uh, op dit moment hebben we wel een hele goede harpiste zitten. Dus als je harp speelt, uh, is het wel de moeite waard om contact op te nemen. Want uh, uh, op een bepaald moment wordt zij natuurlijk ook ouder. Dan gaat ja. ze eruit, dus dan kun je inschuiven. Uh, maar bijvoorbeeld voor, uh, voor fluit, hobo, klarinet, fagot, trompet, horen, trombone... Zo. Uh, daar hebben we op dit moment plek voor. Ja, ja. En, en ook voor, uh, voor slagwerken. Dus als er een goede drubber bij de luisteraars zit... ik zou zeggen, uh, neem contact op. En we hebben echt uh, hele leuke muziek om, uh, om uh, mee te spelen. Ja, um, nou, dat is geweldig. Maar ik vraag me af, uh, zijn er nog zoveel jongeren... die een muziekinstrument bespelen? Ja hoor, ja? dat is... Uh, ja, ja, ja, zeker. Daar, daar, daar, uh, dat valt eigenlijk altijd wel mee. Oké. Okay. Um, al moet ik wel zeggen dat de hele periode van de afgelopen jaren... Uh, met, met corona... heeft wel een, een, een, een vermindering. Ja, ja, ja. ja. ja. Want, want, want heel veel, heel veel kind konden gewoon niet naar les. Uh, uh, dat moest allemaal via internet. Ja. Uh, en, ja, dat, dat, en, en samenspelen konden sowieso natuurlijk ook al niet. Nee dus dat dat heeft erbij een flink aantal toegeleid dat ze dat ze eigenlijk vroegtijdig gestopt zijn ja Um, maar nu het allemaal weer kan, zou ik zeggen: van uh, pak je instrument uit de koffer en, uh, en begin weer. Ja, precies. Want wij, wij, wij kunnen gewoon echt iets heel leuks uh, aanbieden met het uh, met het Meerachtertest. Ja. We hebben ook wel in, in Zandvoort opgetreden. In, in Een hele mooie kerkje op het plein. Ja, ja, dat weten we. Ja, ja oké. Okay. En daar kon dat hele orkest in kwijt? Ja, hoor, daar konden we zonder probleem in kwijt. En zelfs nog met een, met een grote vleugel en een pianist. Zo, zo, zo. Ja, want de pianist, heb ik je niet horen noemen die, dat je die nodig hebt? Uh, nou, uh, A hebben we die op dit moment. Um, maar een piano is uh, uh, in principe niet echt een vast onderdeel van een symfonieorkest. Oké, oké, oké. Dus uh, vandaar, van maar uh, deze pianist die speelt ook nog klarinet. Uh, uh, Oh, okay. Dus die is op meerdere fronten inzetbaar. Ja, ja dat is altijd fijn. Multi-instrumentalisten. Ja, ja, ja, ja. Die zijn helemaal welkom natuurlijk. Waar kunnen ja. de mensen teruglezen? Heb je um, een website? Uh, ja, ga, ga gewoon naar de website... kennemerjeugdorkest.nl en uh, daar staat gewoon alle informatie die, uh, die je maar wilt hebben, uh, die, staat daar, uh, die staat daar. Ook uh, uh, mijn rechtstreeks telefoonnummer, dus je bent van harte welkom om uh, als er vragen zijn, om even contact op te nemen. En uh, uh, als je zegt van nou ik, uh, ik red mezelf wel en uh, ik wil me inschrijven, uh, dan kan dat ook via die, uh, die site. Ja oké, okay, kennenmejeugdorkest.nl, daar kan je alles terugvinden ja. Matthijs Broers, dirigent van dit mooie orkest, dankjewel voor de, dat je bij ons in uitzending was op je vrije zaterdag en, ja, ik, ik heb het graag gedaan. en uh, heel fijn weekend verder ja, hetzelfde. Het, het dank goed, het dankjewel, dag oh. eh, wij gaan alweer op uh, naar het nieuws en weer van uh, drie uur en daarna zijn we er nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag we zeggen tot zometeen